Twee uur. Dit is Caroline Bari met het NOS-journaal. In een Berlijns academisch ziekenhuis wordt de Russische oppositieleider Navalny uitgebreid onderzocht. Vanmorgen kwam hij aan uit Omsk in Siberië. Volgens de artsen daar is er geen vergif gevonden bij de bekende criticaster van president Poetin. Volgens een woordvoerder van Navalny is zijn toestand nog altijd zorgelijk. Bij een steekpartij in het centrum van Deventer zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden, onder wie een van de gewonden. Het incident op een grasveldje aan de IJssel leidde tot veel commotie. Al snel was duidelijk dat een van de verdachten, een man uit Soesterberg, om zich heen had gestoken. Een van de slachtoffers werd geraakt in het gezicht, de andere twee in hun been. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hoefden daar niet te blijven. In Parijs worden morgen 3000 agenten ingezet voor de finale van de Champions League... Paris Saint-Germain staat voor het eerst in het bestaan in de finale. Die is in Lissabon tegen Bayern München. Vanwege de coronacrisis zijn er geen fans welkom. De Franse politie verwacht daarom veel Parijse fans op straat, rond het stadion en op de champs élysées Die wordt voor de zekerheid afgesloten voor verkeer. De 3000 agenten moeten ervoor zorgen dat fans de gratis uitgedeelde mondkapjes gaan dragen en zich aan de coronaregels houden.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 Op de 5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam is de rijstrook dicht door een pechgeval. Het rijdt langzaam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Raasdorp met 10 minuten vertraging. Op de 9 zijn ze bezig met wegwerkzaamheden vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor file tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging heb je op de 9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Daar rijdt het langzaam tussen Amstelveen en het AMC. Dan nog vertraging op de A208 vanuit Haarlem naar Velsen. Tussen Velzenbroek in aansluiting met de A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 na twee uur, Zalvoort, een hele goede middag. We zijn door hier in de studio aan de tolweg Tina met Zalvoort op zaterdag. Even na twee uur, wat kan zij en de muziek van Sjakkenkan uit de jaren 80 op de Zalvoortse Radio. En I'm Every Woman.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 Martin Koeman, of tenminste Koeman, naar, uh, naar uh, Barcelona. Ja, had je dat verwacht Ja, niet? dat is een lang, lang gekoesterde wens. Ja, en hij is daar sowieso een kind aan huis. Maar dat was, uh, dat, dat was een, uh, ik vind het voor hem vind het helemaal geweldig. En het mooie is, hij had het ook in het uh, contract staan. Hè? Dus uh, Klopt. dat kon gebeuren. Verder stond er helemaal geen andere ploeg in of wat dan ook. Of team dan in. Maar als hij ooit de kans zou krijgen om uh, als trainer naar Barcelona te kunnen gaan... dan was dat zo'n ontsnappingsclausule.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 Op de uh, Indy 500, want uh, V-Kai ja, uh, van hij ja, heeft als rookie zich uh, als vierde geplaatst voor die race. En uh, nou, wat hebben we nog meer? Uh, Dier van de week. We staan er weer, stonden weer een heleboel erop, maar die hebben allemaal weer een thuis gevonden. Dus we hebben nu deze week, uh, als ik het met mijn administratie goed bijgewerkt heb, zit hij nog alleen uh, in het uh, asiel wat de honden betreft. En hij luistert naar de naam Dobby.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 I get Three we'll nights nice at the motel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 We zeiden het al aan het begin van deze aflevering van dit programma. Heel veel weer gebeurd de afgelopen week. We gaan eens even kijken of Albert Jan het nieuws een beetje in het kort kan brengen. <lacht> <lacht> Ga je gang. Nou ja, je zei het al in de intro van dat de landelijke media spraken over Zandvoort. Als, dat, als, als zou Zandvoort een mogelijke nieuwe corona brandhaard zijn.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 Gloria Esther van roept ons op om ons aan de regels rondom corona te houden. Get on your feet, dat was een oude single-vraag en ze heeft ervan gemaakt. Put on your mask. Ja, leuk om dat plaatje een keer te draaien. Zodra ik het weer bericht, maar eerst de nieuwe Clean dit voor je. I don't need no other, I'm satisfied. Doing it on my own. Only takes one other to change your vibe. Ain't that the way it goes?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 www.3kweer.nl of www.weeronline.nl Dat was het weer! Dat was het weer!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 Maar we zien ook verslapping en dat heeft ons doen besluiten hier strenger op te gaan toezien. Ondernemers die zich onvoldoende inspannen op het naleven van de protocollen in hun zaak riskeren een sanctie. Om het aantal besmettingen niet verder te laten toenemen is het van cruciaal belang... dat we op een gezonde, veilige manier contact met elkaar hebben. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Voor uw medewerkers en klanten, voor uw familie en vrienden en daarmee voor de kwetsbaren en de niet...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 Yes, please, thank you Sometimes you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 hebben inderdaad een lekkere nederpopplaats uit de jaren 80. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. We zeiden dat al aan het begin van dit programma, Zandvoort op zaterdag. We gaan een paar keer schakelen met het circuit Zandvoort. En daar is onze race reporter Willem van Dezen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf het circuit Zandvoort op dit circuit uh, de Zonvoort Superfiets. Naar de Superfiets is eigenlijk de, de zolder Superfiets. Een superfiets in België. Maar vanwege corona maatregelen is op het laatste moment uh, toch vooruit naar Zonvoort. Omdat uh, het is samengevoegd met uh, TNT. Hier uh, normaal gesproken, niet dit niet dat het zou zijn, maar uh, gecombineerd dus uh, de Superfiets, uh, waarin we vinden de Supercar Challenge, de Ford Fiesta Spring Cup en de Mazda mx 5 heb ik samengevoegd met DNT, wat resulteert in ja, twee hele lange race dagen. Vandaag begonnen om 9 uur en de laatste race...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 Op dit moment, uh, ja, zojuist zijn die gestart, dat is uh, de, de Supercar uh, Challenge. Is een race over uh, één uur met uh, prachtige uh, mobielen, zoals, uh, ja, vooral uh, de Porsches uh, die we daar actief zien. Maar ik zie er ook nog één uh, McLaren in uh, dat startveld, ja, en, uh, ja, wat ik gezien heb tot nu toe, in deze reis net begonnen. Toch wel een heftig strijd op de kop. Ik ga me daar zo dadelijk verder in verdiepen. Wie dat allemaal zijn, dat hoor je dan in de volgende uitzending. Ik wil nog wel even een correctie geven. Wat ik eerder al uh, kan volgen in het programma. Dat hij zei dat het uh, gratis toegankelijk is. Nou, dat is in dit geval niet... Uh, oh. Voor vandaag is de entreeprijs 15 euro en voor morgen is dat 20 euro. Die kaarten zijn niet te kopen aan de kassa, maar die zijn online. In de dus ja, mocht je willen, dan je online, kan je online je kaart kopen voor dit evenement. Oké, okay, goed dat je dat even versteld. want meestal is de DNRT toch altijd gratis toegankelijk.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 ...zijn de meest recente Mazda MX-5. En we hebben de wat oudere Mazda's... ...en die uh, rijden het dnt uh, programma En ook uh, Mercedes uh, SLK. Ook een heel interessante uh, klas is de uh, Porsche Spring Cup... Uh, ...met Nederlandse en Belgische deelnemers. Ja, en bij die uh, nieuwe Mazda MX-5 uh, staat dan Henkoek. Uh, ...is dat uh, de sponsor van, uh, van die klasse? Ja, de sponsor. En uh, ja, de sponsor. Uh,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 Van uh, collega Willem van deze geweldig raceweekend op uh, circuit Zandvoort. En uh, Willem is hier daarbij straks in de twee uur rond half vier dan gaan we bellen over de Supercar Challenge. De race nummer 1 die op dit moment gaan, is een race over één uur, dat in een volgende uur. En uiteraard ook heel veel uh, nieuws uit Zandvoort en de regio. En we hebben nog een interview klaarstaan met uh, Jan Lammers, die uh, vanmorgen de gast was bij Goedemorgen Zandvoort, onze collega's. En Roy Donger sprak met hem. Dat in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.